1 uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Sao Paulo is akkoord gegaan... met een plan voor een grote optocht speciaal voor hetero's. De hetero-pride moet iedere derde zondag van december... in het centrum van de Braziliaanse stad worden gehouden. De initiatiefnemer zegt dat de dag niet bedoeld is... als te protest tegen homoseksualiteit... Maar hij vindt dat homoseksuelen van te veel privileges genieten. Zo mag de gay pride door een van de drukste straten van Sao Paulo... terwijl de jaarlijkse optocht voor Jezus daar geen vergunning voor krijgt... zegt de initiatiefnemer. Veel homoseksuele organisaties zijn veel tegen een hetero pride... omdat ze vrezen voor geweld tegen homo's. De burgemeester van Sao Paulo beslist later vandaag... definitief of de hetero dag mag worden gehouden. Het oosten van het land is vanavond op veel plaatsen getroffen... door wateroverlast naar zware buien. In Gelderland, Overijssel en Drenthe liepen kelders onder... en stroomden waterhuizen en liftschachten binnen. In Drenthe stond het vakantiepark Hof van saxe blank en elders in de omgeving van Assen liepen riolen over. Eerder op de avond werd een bioscoop in Arnhem ontruimd... omdat er te veel water op het platte dak stond. Het museum Krulle Muller op de Veluwe heeft te kampen met lekkage... maar de kunstwerken lopen geen gevaar. De buien trekken via het noordoosten van het land weg. In Amerika is sportman en acteur Bubba Smith overleden. Smith speelde American football op hoog niveau. En daarna had hij rollen in verschillende films en tv-series zoals Charlie's Angels en Police Academy. In die laatste serie films had hij de rol van Moses Hightower. Bubba Smith, die eigenlijk Charles Aaron Smith heette, is 66 jaar geworden. Dan nog het weer in het Noordoosten, nog buien, verder opklaringen en kans op wat nevel of mist. Overdag flinke zonnige perioden. Later bewolkt en s'avonds regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 en CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Span. Span. Span. Span. Span. Goedenacht en goed te weten dat u nog steeds bij ons bent... in deze zomereditie van Casa Luna... waarin het komende, woord, het komende uur, liever gezegd, het woord aan u is. Ja, dat was gelukkig naast de lagere beurskoersen... ook goed economisch nieuws vandaag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vandaag namelijk... dat vergeleken met vorig jaar het aantal faillissementen in ons land... met 7 is gedaald. Eén branche vormt daarop een uitzondering. En dat is de horeca, waar het aantal faillissementen juist met 42 toenam. In de eerste helft van dit jaar gingen 157 horecazaken failliet. En Koninklijke Horeca Nederland zegt het lastig te vinden... om een oorzaak aan te geven voor die stijging aan faillissementen... en voor dat grote aantal gesloten horecazaken. Maar misschien heeft u wel een idee. Wie weet, werkt u in de horeca of heeft u een eigen zaak? En weet u uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om het hoofd boven water te houden? Wat doet u bijvoorbeeld om het de klanten naar de zin te maken? Ja, een horeca klant dat zijn we natuurlijk allemaal wel eens. En eh, ik ben ook daarom erg benieuwd naar uw mooiste... of juist uw meest verschrikkelijke ervaringen in de horeca... Zo weet ik nog dat ik één keer uit eten ben geweest en toen voelde ik me echt... Eh, ik ga wel vaker uit eten hoor, maar één keer was ik uit eten... en toen voelde ik me echt enorm gekleineerd door een ober... die stug maar bleef volhouden dat een toetje met geklopt eiwit... een il flottante, zoals de, de Fransen dat dan noemen... dat dat toetje precies hetzelfde was als de keiharde meringue die hij me serveerde. Maar volgens mij zei ik tegen die ober, is dat toch echt wat anders? Maar nee, de ober die, die hield vol en die zei... nee, dit is een interpretatie van de keuken. Ja, toen was ik uitgepraat. En in dat restaurant kom ik dus nooit meer terug. Maar tegenover staan gelukkig ook heel veel fijne... en smakelijke en hartelijke ervaringen. Want uit eten gaan is toch meestal gewoon een feest. Maar ja, waar let u op als u naar een café gaat? Dat zou ik willen weten. Of naar een restaurant. Is het dan inderdaad de kwaliteit van het eten... die, die het meest belangrijk is? Of is dat ook de hartelijkheid van het personeel? Of het al dan niet trendy interieur? U kunt bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Mailen, dat kan naar Casa Luna www.nl en twitteren dat kan ook met hashtag casaluna en ik bladerde eens even door de krant eerder vandaag en kijken waar ik het stuk heb ja Volkskrant. En daar staat ook zo'n voorbeeld van verdwijnende horecazaken. Een, een, een reportage van, uh, vanaf het strand in Den Haag. Twee uh, strandtenten worden geportretteerd. Een gewone uh, strandkeet, als het ware, waar een broodje zalm het meest exclusieve gerecht is. En een volwaardige, volwaardige horecaonderneming op het strand. En ja, de conclusie ook van, van die Volkskrant luidt, de gewone strandtent verdwijnt. Zijn het dan vooral die, dat soort zaken die, ja, die het moeilijk hebben? De gewone zaken leggen die het af tegen de meer exclusieve zaken? U kunt bellen, 0800-1121. En dat bellen, dat heeft bijvoorbeeld uh, Carla gedaan. Carla, goeienacht. Ja, hallo Helco. Gelukkig ben ik nog wakker. En ik hoorde het gesprekje zo even over de caviar, maar ja. dat lust ik niet. Nee? Ik, ga, ik ga zelf heel graag uit eten. En dan nou heb ik hier in Hengelo een ontzettend leuk restaurantje. En dat heet Bamba. Bombay Spice. Bombay Spice, ik, ja, ja. Het is een Indiaas restaurantje. En toen zei ik met het binnenkomen namaste. Oh, je wordt met alle ikas behandeld. Maar uh, het komt dus ook. Het eten vind ik daar heel erg lekker. Ja. Want als ze achter een recept staan, dan moet ik ze niet nemen. Want dan is het dus heel erg scherp. Dus dan ben je gewaarschuwd. Ja, dan ben ik gewaarschuwd. Maar verder is de bediening daar enorm leuk. Want ik kan vertellen dus dan over Gandhi. Mm -hmm. En ik ben heel erg in de Oosterse filosofie geïnteresseerd. Dus tijdens het eten, dan, krijg ik de, dan komt die weer bij mijn tafeltje. Ik ben er altijd met vriendinnen. Maar dan gaan we bijna lekkere eten. Over Nisargadatta praten, want dat is dat dikke boek wat ik aan nou lees. En dan willen zij ook alles weten. Maar nu hebben zij zelf ook dat boek ge gekocht. Maar tijdens dat eten vinden die gesprekjes plaats. Dus dat is een ideaal restaurant. Je eet lekker en je kan ook nog praten over de dingen die je bezighouden. Ja, nou en dat praten, dat kan ik dus wel. En die, die, uh, die dingen die me dus bezighouden. Maar het punt is, nu hebben zij zelf ook... Naar dikke boek gekocht. Yeah. ...nog gaan wij daar zelf over filosoferen. Maar jij sprak dus ook over het uit eten gaan helpen. Yeah. Yeah. En dat doe ik dus heel graag, maar als ik dan ook van die leuke restaurantjes heb en de bediening is heel erg leuk. En toen kwam van, uh, gisteren, gisteren, toen ben ik voor het laatst daar geweest, mm -hmm. kwam die mevrouw bij me. En die heeft een dikke buik, want ze krijgt de baby. Ah, wat mooi. En ze weet dat ik geen kinderen heb. Ja. En dus nog ga ik, uh, nou ja, zulke gesprekjes vinden dus ook plaats. En dat maar, boek, Carla, waar jij het over hebt, ja, wat voor boek is dat? Want ja. je noemt heel snel een titel, maar ik ken het boek ja, niet. Ja, maar ik moet je wel zeggen, je moet er ontvankelijk voor zijn. Het boek heet dus I am dead... I am dead, ja. Yeah. Ik ben zijn. Ja. Yeah. En het is van Nisar Kadatta, hè. En het is over het hindoeïsme en daar komt het boeddhisme uit. En ik heb jaren het boeddhisme gestudeerd. Mm -hmm. En dat heeft me geen windeieren gelegd. Nee. En het leuke is met die mensen, ik praat dus ook over Jezus, want dat is, zeg ik als is mijn allergrootste fan... Mm -hmm. En uh, dus je krijgt zo'n mooie wisselwerking. Maar dat dikke boek waar ik jou nou zo even zei... van Nisar Kadatta... Ja, ja. dat is... ik ben op een hele wonderlijke manier aan dat boek gekomen. Ge ja, en nou is het mijn bijbel. Het is nou jouw bijbel en ja. je kunt erover spreken... in dat Indiaanse open. restaurantje. Ja. Wat ik dan nou ook nog wil weten... want het blijft tenslotte een restaurantje natuurlijk, ja. Carla. Wat, wat is je favoriete gerechtje daar? Ja, het is nummer 20, maar ik weet niet <laughs> hoe het is. <heet. laughs> nummer 20, dat ja. is de jaarsreis in Dat moet u zeker een keer proberen. En dat is een gerechtje zonder pepertjes erachter. Hè? Ja, zonder pepertjes. als er pepertjes bij staan, want dan word ik ziek omdat ik dan last krijg van mijn maag. En dan krijg ik migraine. En dan weten ze allemaal. Maar... Dus ze weten precies wat je lekker vindt en ook wat je niet lekker vindt. Ja, en ze weten ook dus dat ik goed met de kwek kan. En dan willen ze alles van mij weten. En dat is dus geen probleem. Nee, leuk. Maar leuk. En nou, als jullie nou eens een keer, ik ben nou in Hengelo komen, dan nodig ik jullie hierbij uit om een keer meer te gaan naar Bombay Spijtje. Nou, dankjewel voor die uitnodiging, ja. Carla. Dankjewel voor je telefoontje ook. Oké, okay, en vanmiddag was het ook heel mooi en ik raad je toch aan, als je het boordje ingaat, bukken. Bukken. Ja, ja, vanmiddag op, op Radio 5 hadden we het over de Binnendiezen, inderdaad, ja. in Den Bosch. En ja, dat is een riviertje dat uh, vaak uh, uh, ja, ondergronds gaat. Dus ik, ik zou je advies opvolgen, Carla. Ja, maar ik vond het zo mooi toen je het gesprek over jouw lengte. Ik denk, oh. Wat ja, mooi. Het, gaat, maar het gaat krap aan lukken in dat bootje. Ja. Hé, hey Carla, dank je wel ja, voor het bellen. Tot een, een andere keer. hè? Doeg. Dag, dag. Ronald, goedenacht. Ja, goeienacht met uh, Ronald Kooi. Dag, Ronald. Uh, ik treed op in de orka onder naam Amsterdam. En uh, ja het, het gesprek dat uh, mijn oor viel er zo op, en dat uh, sprak me bijzonder aan. Ja. Omdat ik het natuurlijk vaak met mijn uh, ja, collega's heb over de, de teloorgang in de horeca ja. En dan zeg ik altijd dat ik doe al twintig jaar entertainment lever aan de orka. Mm -hmm. uh, wat er nu eigenlijk aan de hand is, is dat de biertappers van onder, ondernemers worden gescheiden. Hoe bedoel je dat? Nou, ik zeg altijd maar zo, je hebt biertappers en je hebt ondernemers. Ja. De ondernemers ja, die zijn bezig met dingen te organiseren, die zorgen dat hun kaart op te daten, ze noemen het allemaal maar op. En, uh, en de biertappers zijn eigenlijk de mensen die een, een café kopen. En dan, zolang er klanten zijn, kunnen ze biertappen blijven en dus verkopen. Maar zodra het klantenabel terugloopt, zoals nu door onder andere het rookverbod en uh, ja, andere zaken die vanuit de overheid worden opgelegd, ja, dan krijgen ze het moeilijker en moeten ze inventief worden om die kansen naar binnen te krijgen. Maar ja, zeg nou je. Jij... Ze ja, maar Ronald, zeg je eigenlijk die biertappers, zoals jij ze noemt, die, die hebben ja. geen hart voor de zaak? Die willen alleen maar bier tappen en daaraan verdienen. Terwijl die uh, uh, particuliere ondernemers wel degelijk uh, uh, dingen verzinnen om, om die zaak aantrekkelijk te houden? Nou, ik zeg niet dat ze geen hart voor de zaak hebben. Ik zeg alleen dat ze. Ja, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kopen een horecazaak. Want ze zeggen, oh, dat, uh, dat wordt leuk verdiend. Maar op het moment dat je inventief moet zijn en je dus als ondernemer moet opstellen, ja. Ja, dan leggen ze het af. Dan ja. gaan ze ten onder. En, en jouw... dat is een... Uh... Ja. Ja. En jouw ervaring, Ronald, is dat, dat uh, uh, horecaondernemers inventief moeten zijn om te kunnen overleven. Kun, kun je een voorbeeld noemen van een inventieve horecaondernemer of een uh, initiatief dat jou uh, heel erg uh, aanspreekt? Nou, een inventieve horeca-ondernemer die, uh, die zit uh, bijvoorbeeld in Lunteren... die organiseert het ene na het andere. En wij als bedrijf mogen er vaker mee helpen. Maar daar is iemand ja, die steekt zijn nek uit. En uh, uh, ja, die doet er wat aan. En, ja, het mag ook wel een keer geld kosten, zegt hij dan. En een andere keer verdien je het weer terug. Ja. En dat zie je gewoon. Uh, kijk, als je voor de jeugd wat doet... Uh, ik had een keer een idee, nou, dat heeft hij opgepakt. Ja, dat is helaas uh, in zijn bedrijf niks geworden. Maar later gaat de jeugd trouwen. Hè, dan hebben ze zijn zaal weer nodig. En ja, ze kennen toch het bedrijf. Ja, ja dus op die manier uh, speelt zo'n ondernemer zich dan toch in de kijker. Uh, ja. Inventiviteit als, als sleutel uh, naar succes, zeg je. Ronald, je zegt je verzorgt het entertainment met jouw bedrijf. En wat, voor, uh, wat voor soort entertainment moet ik dan denken? Nou, uh, horeca-entertainment. En dan uh, zitten we in de, ja, de, de onbekende zangetjes. bij... bij... Dat zijn een boekjes periodo, dus wij, ja We hebben natuurlijk ook wel de bekende zangers. Ja. Maar wij bemiddelen eigenlijk de, ja, de onbekende zangertjes... die gewoon een avondje entertainment verzorgen in de cafés. En dat begon vroeger met karaoke shows. Toen werden het Amsterdamse avonden. Toen hebben we duizenden app- parties gedaan. Ja. Ja, en, en nu zijn we eigenlijk bij de foute avonden aanbeland. Die doe ik dan zelf. Ik kom nu ook net weer van een optreden af. De foute avonden, zeg je? Ja, de foute avonden. wat zijn avond... dat? Ja, dat doe ik zelf. En wat zijn dat foute avonden? Nou, tien jaar terug was het nog dan bijvoorbeeld om in, in een café Frans Bauer of Django Wagner te draaien. Ja, en daar ben ik toen op ingesprongen met de vroege avond. En daar heb ik toen heel veel optredens mogen doen. En dat was toen een waanzinnig garage. En dat is nog steeds het geval, begrijp ik. Nou, nee, dat... Uh, kijk, nu heb je natuurlijk uh, con collega radiozenders die dat de hele dag draaien. Ja. En uh, ja, nu is het eigenlijk niet meer fout om het zo maar eens te zeggen. Het, het wordt nu de hele dag gedraaid. Dus echt uh, nieuwtje is er vanavond. Ja, maar nog steeds geef jij die foute avonden in sommige horecagelegenheden. En dat is ook goed voor de omzet in, uh, in zo'n bedrijf. Ja, absoluut. Ja, okay. maar dan merk je gewoon dat... Daar komt een bepaald publiek op af. Wat gewoon, uh, ja... Uh, de zuipers, om het zo maar te zeggen, in vakje vakjargon. Ja, ja, en die ja, geven die uit. ja ze hebben. Die, ja, die, die drinken en uh, die geven uit. En dat is goed voor de horeca. Ronald, mag ja. ik je bedanken voor je telefoontje? En ik wens je nog een uh, goede en veilige reis naar huis. Ja, hartstikke bedankt. Dag, Ronald. Dag. Hoi inventiviteit, zegt Ronald. Dat is belangrijk om, om te overleven in de horeca. Het gaat niet zo goed in de horeca. Uh, vorig jaar 42% meer faillissementen dan, uh, dan uh, nu. Althans, um, dit jaar 42% meer faillissementen dan vorig jaar, laat ik het goed zeggen. En ik vraag me af, hoe komt dat dan? En wat kan een horeca ondernemer doen om, om te overleven? En zijn er restaurants of cafés waarvan u zegt, ja, daar gaat het heel goed. Daar, uh, daar kunnen andere collega's of andere ondernemers een voorbeeld aan nemen. U kunt bellen. 0800-1121, 0800 -1121 101121 121 Mailen kan naar casaluna.ncf.nl en twitteren, dat kan ook met de hashtag casaluna. Ronald, heb ik net gesproken en dan ga ik nu naar Adriaan. Goedendag ja. Adriaan. Ja, goed, uh, nacht. Heb jij ook een verklaring waarom uh, het uh, uh, af en toe zo moeizaam gaat in die horeca? Nou, niet moeizaam. Uh, er is oneerlijke concurrentie tussen de Nederlandse horeca en de buitenlanders. Hoe, hoe bedoel dat je? Vind ik, ik heb vanavond gegeten voor 19,50 euro. Ja. Een totaal buffet met drank te wij. Daar kan geen horeca-nemer meer tegenaan. Maar ik neem aan dat je dat buffet hebt genuttigd bij een horecagelegenheid, of niet? Jawel, ja, wel, maar, maar niet bij een horeca uh, horecaondernemer. Die kan dat niet meer. Maar, maar ben je dan nu uh, gaan eten in België of in Duitsland? Nee, nee, of of nee, bedoel je het... de eigenaar van de horecaonderneming? Uh, ik ben gewoon hier in mijn eigen plaats. Het was een Chinees restaurant. Ja. Met een zeer uitgebreid buffet, Inclusief drank voor 19,50 euro. Daar kan geen horeca ondernemer aan tippen. Maar Adriaan, hoe kan het dan dat zo'n Chinees restaurant het wel kan? Want ook, ook ik... dat bedrijf moet ja. overleven. En ja. een, een Nederlandse ondernemer ja. zou dat niet kunnen, ja. zeg jij? Ja. Dat kan, omdat die onderling... Ja, onderbetaald worden of familie en werk die niet betaald worden. Er kan geen ondernemer, een Nederlandse ondernemer, die personeel en dienst hebt tegenaan. Maar weet je dat zeker dat dat gebeurt? Dat, dat, of moet je dat. Nou, dat, dat vermoed ik niet, dat weet ik zeker. Als kan, het niet. En wat de horecaondernemer ondernemer Nederland daar aan moet doen, hier moet de overheid opletten. Hoe, op welke manier, zo, op welke manier zou de overheid we, erop moeten controleren dan? mensen, of die een dienst heeft en of die betaald worden... of die clandestien daar werken, daar wordt niet op gelet. Dus jij zegt als het echt te goedkoop is bij een horecagelegenheid... dan kan je ervan uitgaan dat er bijvoorbeeld zwart gewerkt wordt? Absoluut. En Abs toch jij er eten, Atriaan. Ja Jawel, goed, je let allemaal op je eigen portemonnee. Ja, Ja, dat is waar, maar toch? He? Maar toch, uh, ik bestrijd het en ik zou het ook nooit meer doen... He? Maar de, horeca moet nou eens, of nee, de overheid moet daar eens op letten. Die moet daar nou eens proberen een vinger achter te krijgen hoe dat kan. Ja, maar dat geldt namelijk niet alleen voor eh, wat jij noemt buitenlandse ondernemers. Nee, ook nee, als een nee. Nederlandse nee, ondernemer nee, nee, te nee, goedkoop werkt. dan zou hetzelfde nee, probleem nee, nee, kunnen nee, nee, nee, ontstaan. daar gaat het niet om. Ik, ik heb geen hekel aan buitenlanders. He? Daar gaat het mij ook niet om. Maar dit bestaat niet als je volgens de wet en naar alle wetten die we hebben voor de horecaonderneming... dat je dat voor die prijs kan doen. Oké, okay, Adriaan. Ja? Ook een, een reden waarom het uh, bij sommige horecaondernemingen minder eens, goed gaat. Ja, daar moet de overheid maar eens goed opletten. Ja, de overheid moet uh, kritischer, ja, zijn, ja, kritischer zijn, zeg jij. Ja, kritischer zijn. Adriaan, dankjewel. Tot ziens. Goeienacht nog. Dank u wel. Dag. Dag meneer. Johan, ook okay, jij een nacht. Ja, goeienacht. Uh, uh, <coughs> Dag Johan. Uh, ja, ik kom in een restaurants restaurant ja. met mijn baas. Ja. Want uh, hij is een kieskeurige persoon wat eten betreft. Ja. En waar we overal komen, en we zijn verschillende plaatsen... dan is het dus zo dat uh, als we daarover praten, van hoe is het ermee... nou, dan horen we het steeds nog dat het allemaal prima gaat. Mm -hmm. Ja. En wat betreft met de cafés, nou, dat gaat ook nog, is nog steeds prima... Ja, dat, dat merken jullie, maar tegelijkertijd uh, spreken die cijfers toch ook voor zich, denk ik, hè? Dat het aantal faillissementen met maar liefst 42 is gestegen. Ja, maar in wat voor kontrein? Wat zeg je? Als, in wat voor is dat? Kijk, wat, in wat voor, wat voor wat, zei je? Kontrein. Oh, contraint, ja, ja. Nou, als je in de kop van Noord-Holland kijkt, dan uh, gaat alles nog prima, hoor. Mm -hmm. Wat, wat ja. merk jij eh, bij geen enkele horeca-onderneming dat, dat er zorgen zijn... of dat het toch wat minder vol is dan, uh, dan uh, vroeger? Nee, hoor. Want uh, wij maken er zelfs allemaal schoon. Oké. Okay. Wij zien namelijk de uitdraaisel van die kassenbonnetjes zien we ook altijd. Mm -hmm. Dus als het als, dus erg druk is geweest, kunnen we het ook altijd zien. Ja, dus jij uh, herkent je eigenlijk niet in het beeld van een uh, toppende horeca? Nee, hoor. Nee. nee. Het, het is natuurlijk wel zo dat uh, wat de onderneming vaak moet doen, dat is iemand aanstellen die dus uh, gaat or wat organiseren. Mm -hmm. Ja, als ik hier in deze regio ga kijken, is het vaak dus dat, dat er dus uh, een café uh, houden die gaat dus uh, een beentje organiseren. Ja, dus ook weer die uh, inventiviteit waar uh, Ronald het ook al over had. Ja, ja, inderdaad. Kijk, en als je zulke dingen gaat organiseren, dan, uh, dan uh, krijg je veel publiek ook wel, hoor. Ja, ja, ja, dus wees inventief en organiseer dingen rondom het aanbieden van, van eten en drinken heen, als het ware. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. En als ik dan gemiddeld ga kijken, is dus gemiddeld in de koffer Noord-Holland, zeg maar, zo rond de 27 euro voor drie gangen diner Oké, okay, nou, dat is een heel redelijke prijs, hè? Ja, en, en dat is wel goed eten, hoor. Ja, ja. Johan, ben je, dat wou ik net vragen, inderdaad ook tevreden over het aanbod van de, van de horecazaken die je zo veelvuldig bezoekt? Ik bedoel, hoe, hoe is de kwaliteit over het algemeen? Eh, uh, goed. Is goed. Ja. En mo mocht er wat zijn, um, uh, laten we zo zijn, een biertje tappen of zo... en dan krijg je een beetje slecht bier. Dan nou, geef ze een seintje op, ben je weggehaald, dan tijd meteen een nieuwe. Ja, dus de service is ook goed in de kop van ons en, woord. Uh, ja, ja, wat dat betreft uh, hebben heb we niks te klagen, hoor. En de, dat moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay, Johan. dankjewel voor je telefoontje. Oké. Okay. Goeienacht. Jo. Doei. Ton, ook jij. Goeienacht. Goedendacht, met ben Ton Koenders Ton? Kom jij een uh, beetje regelmatig in de horeca? Ik uh, ben uh, vanaf nou, al meer dan 30 jaar kom ik in één, bijvoorbeeld één eetcafé. Ja. Um, wat er gebeurt is, naar mijn inzicht, is dat, dat uh, toen de gulden omgevormd werd naar euro... dat wel het teken veranderd werd, maar het bedrag niet. Mm -hmm. Ik kon voor die tijd, voor 8,50 euro, een dagmaaltijd krijgen. Gewoon ja. he, de, de daghap, zou ik maar zeggen. En die werd daarna 8,50 euro. Ik denk dus dat de uh, horeca zichzelf met 110 heeft proberen te verrijken. En dat daar de schuld ligt van de vraag. Dat de prijzen te hoog zijn in Nederland. Ja, ze hebben zichzelf echt dubbel geprijsd. Ja, ja, ja. En, en hoe kritisch ben je als je uit eten gaat? Ik bedoel, uh, uh, kijk je als eerste naar de gerechten... of kijk je als eerste naar de prijzen die achter de gerechten staan? Nou, ik... Uh, in dat, Eetcafé ben ik altijd gekomen, en ik eh, heb een bepaalde allergie waar ze daar uitstekend rekening mee houden trouwens. Ja. Eh, daar ben ik altijd, eh, nogmaals vanaf het begin klant geweest. Daar is het bedrag niet veranderd en ik, ik, ik kijk wel naar de daghap. Van... En dan moet ik altijd de vraag stellen, kan ik dat eten? Ik ben namelijk eh, allergisch eh, voor een eh, bepaalde specerij. Ja. En dan vraag ik altijd, van, kan ik dat wel eten? Want dat zit in bijna alle maaltijden, het zit bijna overal in. En dan zeggen ze eerlijk: van Nou, dat kun je wel of kun je niet eten. Nou, en als ik het wel kan eten, dan eet ik de dag. Op, kan ik het niet eten? Dan ga ik lekker op de kaart zoeken. Dank. En het is altijd uitstekend eten. De service is uitstekend. Ik kon dat zeg ik al o, ruim 30 jaar. Mm -hmm. de, de zaak is vier keer van eigenaar veranderd. Maar de smaak en de service zijn hetzelfde gebleven. Dat vind ik een enorm hoge prestatie. Ja, en de prijs is nog steeds redelijk. En de prijs vind ik. Inmiddels aan de hoge kant. Maar euh, kwaliteit-prijs, uitstekend. Ja, daar is die kwaliteit-prijsverhouding goed. En in ja. andere gelegenheden zeg je, is die misschien een beetje uh, uh, uh, scheef Verhouden. gegroeid. Op de meeste plekken is het gewoon. Koop eens een broodje ergens? Er ja, het dat is nog dat waar. Terug naar de, oude, naar de oude gulden. Ja, dat is Dan waar. is het echt gigantisch. Het is echt dubbel over de kop. Ja, goedkoop is het eten inderdaad niet, dat ben ik met je eens. Jij zegt het is te duur relatief. En ja. daarom uh, en de redden veel horeca zaken dat niet. De horeca heeft gewoon alleen het guldenteken, de Florijn, voor een euro veranderd. Maar het bedrag niet. Ton, dankjewel. En een goede nacht nog. Oké. Okay. En dankjewel voor je uitzending. Oké, okay, dankjewel. wel. Graag gedaan. Ja. Dag Ton. Ja, ik ben ook wel benieuwd als mensen luisteren die in de horeca werken. Uh, of, of ze dat herkennen. Dat, dat de prijs wellicht wel te hoog is. Of ze die klacht herkennen. Of misschien dat ze wel kunnen uitleggen waarom die prijs toch echt zo uh, hoog moet zijn. Om te kunnen overleven op hun, op hun volle markt. Want het is inderdaad ook zo. Uh, je komt een jaar niet in de stad. En uh, vier restaurants zijn vertrokken. En drie nieuwe restaurants zijn er ervoor in de plaats gekomen. U kunt bellen over uw ervaringen met de horeca... en u kunt ons ook helpen zoeken naar een antwoord... waarom het niet zo goed gaat in die horeca. Vandaag kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met, uh, met cijfers. Vorig jaar is het aantal faillissementen, althans in vergelijking met vorig jaar... is het aantal faillissementen in ons land met, zeven jaar, met 7% gedaald. In de horeca is dat aantal juist met 42% toegenomen. Hoe kan dat? Daar hebben we het over. 0800-121. Uh, Ed, goeienacht. Goeienacht. Dag Ed. Ja. Heb jij daar een verklaring voor waarom uh, juist in de horeca... het aantal faillissementen is toegenomen? is een soort horeca natuurlijk, dat is uh, het eten in restaurantgebeuren. restaurant gebeuren, ja. maar dat uh, zijn natuurlijk ook gewoon de kroegjes. En uh, nou ja, laten we wel wezen, een, uh, een biertje met een checkie is eigenlijk wel lekker. En ja, dat, dat wordt die ondernemen ook ontnomen, die mag het niet eens meer doen. Het rookverbod uh, uh, wijs jij aan als een van de ja. schuldigen? Ja, en dus gaan heel, gaan heel veel mensen niet meer uh, naar het uh, werk even een biertje halen. Want dan moeten ze buiten gaan zitten of uh, en, uh, en, noem het maar op. Uh, die, die worden als paria's behandeld. En uh, die, die hebben zoiets van: nou we gaan wel naar huis of zo. Ja, ben jij ook uh, zo iemand die vroeger wat vaker naar de kroeg ging en nu wat minder omdat je dan niet meer mag roken? Ja, ja als slecht weer is, dan uh, ga, ik, ga ik wel naar huis toe. Dan, ja. en ken je veel mensen die, die er zo over denken? Ja, ik ken er heel veel, ja. En, en, en, en ja, wat zie je... Ja, ik, ik kom er ook uit Noord-Holland. Wat zie je dan gebeuren? Dat, dat er allerlei uh, ja, privé-kroegjes uh, tot stand komen, zeg maar. Mm -hmm. Waar je wel mag roken. Ja, waar, waar je alles mag doen, bij wijze van spreken. <laughs> en, uh, en, en, en daar is geen enkele... Uh, uh, ja concessie op of zo. Dat, nee. dat mag. Nee, maar, maar Ed... Uh, ik, ...ik ga af en toe graag een hapje eten... ...en ik moet zeggen dat ik het wel fijn vind... ...dat er niet meer gerookt wordt in een restaurant in ieder geval. Nou, daar, daar heb ik ook respect voor. Ja. Heb ik, als je in een restaurant zit... ...en je zit te eten... ...nou, laten we wel wijzen overheen was het ook zo... ...een beetje dat het uh, op een gegeven moment... ...een uur of tien was en iedereen had, uh, had het op... ...toen stak er nog iemand een sigaar op of zo. Hoe erg was dat nou? Daar konden we allemaal naar leven... ...en, en, en nu... Uh, ja, kan dat dus absoluut niet. En dan staat er uh, vijf man bij de, bij, bij de, bij de voordeur uh, te roken in de kabel. En zo ja, het rookverbod, zeg jij, heeft de horeca geen goed gedaan. Ben ook wel benieuwd of -ondernemers dat herkennen dat beeld. Nou, net wat ik zei, ik ben in Denemarken geweest. Ja. En, en daar heb je dus kroegjes waar wel gewoon gerookt mag worden... En lopen die beter dan de kroegen waar het niet gerookt mag worden? Ja, in Denemarken? Wat, wat ik ervan zag wel, ja. Ja, ja. ja. En, en maar geef die ondernemer die kans. Hè? Want er wordt al gezegd van 90% van de Nederlanders uh, die rookt niet. Of 80, weet ik het wat. Ja, dan, uh, dan moet je slim wezen. dan moet je op die doelgroep in, uh, inspelen ja. als ondernemer. Ja, maar, maar, maar dat maar, moet dan die wel die kunnen natuurlijk, hè, van de wet. Ja, nou, maar, ja, maar dat is wet. En, en, en dat, dat, ja, ondernemers hebben altijd een hekel aan wet. <laughs> ja. Ja, en jij ook zo te horen, want jij mag niet meer roken in je kroegje. Nee, maar mag ik die ondernemer nog de kans geven... dat hij zegt van, joh, hier mag het wel, of niet? Ja, ja. Maar nou. die ondernemer krijgt die kans gewoon niet. En die en als als kans moet die de ondernemer de... wel krijgen, zeg jij? Ja, nou, als je twee kroegen naast elkaar hebt... en de ene kroeg uh, uh, wordt niet gerookt en de andere wel... En je weet dat, dat, dat zoveel procent van de bevolking eh, dat niet prettig vindt. Nou, dan, eh, dan wordt die ondernemer ook wel slim. Maar er zijn er ook die, die zeggen van ja, ik, ik ga wel voor die 10 Ja, Ed, kortom, jij zegt de ondernemer moet zelf kunnen kiezen of er wel of niet gerookt mag worden in uh, het etablissement dat, dat hij of zij uitbaat. Ed, dankjewel voor je reactie. En een goede goed. nacht. Vind je het, het een leuk verhaal? Ik vind het een heel leuk verhaal. Dankjewel. Ik ben benieuwd naar al die, al die oplossingen uh, en al die, die antwoorden op die vraag... waarom het uh, toch de horeca niet zo goed gaat uh, de laatste tijd. Althans, als je die, die cijfers zo gelooft van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek... 42% uh, meer faillissementen vergeleken met vorig jaar. Gerard, goedenacht. Uh, Goedendag, meneer. Uh, het ligt namelijk zo, het ligt ook aan de kastelein zelf. Oh, vertel. Kijk, ik eh, kom regelmatig in Bergen, dat ligt vlakbij Os. Ja. En ik woon zelf dus in Haren. Ja. Dus dan ga ik op de fiets daar naartoe. Ja. Nou, dan kom ik dus binnen. En er zijn dus mensen die mij gewoon kennen. Dus ik ga rustig aan de tap zitten. Mm -hmm. En vooral als het dus Pullenavond is. Dan noemen ze dus gewoon. Dat mag je voor een mindere prijs drinken. Hoe heet zo'n avond? Pullenavond. Pullenavond, ja. Ja. En dan zit er een discotheek. En dan hangt het met de benen buiten. Echt, dan is het zo immens druk. Hm? Kijk, maar die man die kent eh, de jeugd allemaal uit Bergen. Ja. Dus hij is altijd vriendelijk. Ja, hij doet ook wel eens een beetje knorren. Maar eh, de, meeste, de meeste tijd is hij vriendelijk. Dus het is een aardige kastelein. Af en toe dan, dan, uh, schinkt hij de pullen voor een vriendelijk prijsje vol. En dan loopt het meteen goed, dat café. Maar, Gerrit, loopt het dan ook goed als uh, de jeugd er een keertje niet is en uh, de pullen gewoon uh, voor de volle prijs uh, over de toonbank gaan? Ja, het zijn geen pullen, het zijn gewoon glaasjes bier. Oké, oh, oké, okay, okay. maar van het beeld zo Kijk, mooi van die pullen. Uh, ja, want als je pullen, en, ja, dan wordt het natuurlijk duurder. Maar voor een glaasje Heineken koud, ja. dan betaal je maar 1,50 euro voor een behoorlijk glas. Maar altijd of alleen op die pullenavonden? Nee, nee, altijd. Altijd, oké. Okay. En die pullenavonden zijn dan nog goedkoper of niet? Uh, ja, dan, dan maakt hij soms wel eens een prijs voor. Okay. Dat we zo kunnen drinken. Ja. Maar, maar ik blijf erbij. Kijk, het ligt er gewoon aan. On, ons kent ons. Er gebeurt bijna niks, geen wegpartijen of zo. Nee. Dus dan blijven mensen komen en ze bellen elkaar ook op. En dan is het uh, met de pullenavond bijna tot twee uur bijna drukker. Ja, dus een, een, een lekker drankje voor een uh, zacht prijsje. En bovendien een uh, kastelein die zijn pappenheimers kent. Ook een ja. goed recept voor een succesvolle uh, horecazaak. Ja. Gert. En, die zegt, en die zegt ook altijd, als ik dus naar huis ga, zegt hij me altijd gedag. Wat leuk. kijken in de polder. Ja, moet je ook doen inderdaad. Ja, ja want ja, kijk in de polder, dan kan het namelijk ook gevaarlijk zijn. In de polder? Ja, bij ons ja. Dus dat is een, dat is en wat, wat gebeurt er dan in de polder daar in Brabant? Nou, uh, er zijn s'nachts soms vreemde snuiters. Oeh, ja, dan moet je voor oppassen. Of ze komen op met een auto met vier man erin of ze stoppen. Of... En ik, ik ben helemaal niet bang, maar ik ben wel voorzichtig. Ja, dat zou ook zijn als ik Kijk, jou was. Er staan helemaal geen huizen. Nee. Kijk, en je kunt geen kanten op. Nee, nee. Kijk, en dat is juist het ergste. Ja, dus je moet voorzichtig zijn en de kastelein maand je daar ook toe. Om vooral ja. voorzichtig te zijn. Ja. ja. ja. En als ik er een keertje niet geweest ben op een vrijdag... dan zegt hij van, hey, was je in slaap gevallen? <laughs> en Kastelein die goed op zijn klanten let. Zo horen we dat graag. Gerrit, dank je wel. Ja, graag gedaan. Goeienacht. Dag. Goeienacht. Dag. Ja, het wordt tijd om uh, muzikaal ook even op uh, café te gaan... stel ik voor. Uh, we brengen een bezoekje aan het Café der Blije Harten. Dit is Johan van Minnen. Als wijn. Thuis wachten de madame met zoek die koud zal zijn. Met wilde commentaren over sport en politiek. Echt niet te evenaren, zo verwacht maar sympathiek. Met woorden als gedichten, op bierkaartjes heel klein, als SOS berichten. In het café dit blijde harten, aan dit gezellig plein, waar de mannen die biljarten al jaren vrienden zijn. Hey! Met foto's aan de muren en bekers in een kast, met spreekwoorden die duren, het krediet werd afgelast. Met een voetbalkalender. Wie waagt een pronostiek? en elk jaar in december wordt de spaarkassier gelicht met berichten van de duiven van Kivrin tot in Woyon met kaartingen en vuiven en vluchten al vervolg in het café der blije harten aan dit gezellig plein Waar de mannen die biljarten, al jaren vrienden zijn, hey! Met steeds dezelfde gasten, ze kennen er je naam. En als de rekening niet paste, mag je op de spiegel staan. Met geen verschil in standen, iedereen is hier thuis. Klanten, een rondje van het huis hey! in het café der blije harten aan dit gezellig plein waar de mannen die biljarten al jaren vrienden zijn hey! in het café der blije harten aan dit gezellig plein waar de mannen die biljarten al jaren... Ja, ik denk zomaar dat het ook wel een spullenavond is... daar in dat, dat café der blije hart. Dat was Johan Verminnen. Hij viede dit jaar zijn 6ste verjaardag. En tegelijkertijd net daarvan is hij dit jaar ook op tournee... door Vlaanderen en Nederland.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 Een idee. U kunt bellen 0800 -121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Julian, goeien nacht. Goeien jij bent zelf horecaondernemer, hè? Ja, ja. Wat voor zaak ik heb een, jij? Ik heb een heel klein cafeetje in, uh, in Amsterdam. Een klein cafeetje in Amsterdam. En herken jij uh, het zware weer waarin de horeca zou, uh, zou verkeren als je naar die uh, faillissementcijfers kijkt, althans? Ja, natuurlijk. Het is... Uh, dat is heel duidelijk te merken. En waar merk jij het aan? Uh, gewoon een, een verlaging in omzet. Mm -hmm. uh, uh, ja. en, en de reden daarvan is, is denk ik niet zo'n niet zo, niet zo hele moeilijke. Uh, horeca uh, uitgaan, uh, een biertje drinken is natuurlijk geen eerste levensbehoefte. Het, uh, het is een luxe. En een van de eerste dingen waar mensen op gaan bezuinigen als er minder geld is, is op luxe. Ja, en, en, en een biertje drinken bij jou in het café, dat wordt als luxe gezien. Dus dat gaat als eerste van de begroting af, als het wel. Nou ja, is. Dat, is, is like, so, dat is niet een, uh, een noodzakelijkheid. Mensen moeten boodschappen doen. Uh, en als het geld dan op is, ja, dan is het op. Ja, ja, en er zijn ook luisteraars die allerlei oorzaken aandragen. Uh, ik, ik neem ze even met je door, want je hebt het uh, geen... Het rookverbod ja. zou slecht zijn voor, uh, voor de omzet in de horeca. Heeft in eerste instantie inderdaad wel een, een effect gehad. Um, dan moet ik ook zeggen dat uh, ook cafés in Amsterdam zijn waar je niet mag roken. Mm -hmm. uh, die zitten helemaal vol. Ja. Dus dat is dat, dat betreft, ja, is het helemaal moeilijk zeg maar, inderdaad, in de gewone ouderwetse kroegjes, dat daar niet meer gerookt moet worden. In eerste instantie Blijven de mensen daarop weg. Maar zo langzamerhand zijn al die afspraken weer op tafel gekomen, dus dat wordt allang weer gerookt. Bij jou ook weer? Ja, ik heb toevallig een heel klein zaakje, dus bij mij mag het. Ja, jij staat alleen in die zaak. Ja. Oké, okay, ja, precies. Want het, het geldt uh, volgens mij alleen voor mensen met, met personeel in de zaak. Um, Kleine, ja, grotere zo het vierkante meter en uh, de eigenaar moet achter de achter blijven. Ja, ja. Andere mensen zeggen: het is te duur geworden. Uh, de horderkeij van de gulden de euro gemaakt. En uh, is ja, ja. veel te veel uh, gaan vragen voor, voor het product. Dat ik ook gehoord, ja. Dat heb ik ook gehoord. Nou, als, als je dat gaat bekijken. We zijn natuurlijk tien jaar geleden overgevrije op de euro. Ja. Uh, tien jaar geleden betaalde ik geloof ik, drie uh, gulden. Drie gulden vijftig voor een glaasje bier in de binnenstad. Uh, waar tegenover staat dat nu twee euro vijftig is. Mm -hmm. Zo ongeveer. Maar we zijn wel tien jaar verder. Ja. Dus jij dus zegt, het die valt die wel die mee. Het is niet geregeld, het valt altijd allemaal wel mee. Ja, ja dus dat, dat is niet een oorzaak, denk je. Je legt het nee. bij die crisis. Um, er worden ook adviezen gegeven door luisteraars. Uh, iemand zei, ja, een horecaondernemer moet inventief zijn tegenwoordig. Moet meer ja, bieden is... dan alleen maar een lekker drankje en een lekker hapje. Ja, heel duidelijk dat je natuurlijk iets meer moet bieden dan een andere ondernemer om je uh, om klant te winnen. Dan. Hoe doe jij dat? Uh, nou, misschien kan een klein beetje horen. Ik, uh, ik zie wel eens een liedje. Oh, ja, ja, ja, ja. Precies, dus jij, jij ziet je klanten af en toe toe... Ja, gewoon even nou, voor de gezelligheid. Ik, eh, en wat zing je dan ik... bijvoorbeeld, Jurjaan? Och, van alles en nog wat. Uh, heel veel merazies natuurlijk. oh ja, jij bent in Amsterdammer, hè, tenslotte. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Maar weten nee, mensen maar... dan nou? Komen ze dan expres naar jouw café... omdat ze weten, die Jurjaan die barst uit in... Uh, zij gelooft in mij, ik zeg maar wat. Nou, niet, niet, zozeer daar, niet zozeer alleen daarom. Maar het, het hele plaatje bij elkaar is, maakt dat de mensen het leuk vinden... dat ze, dat ze dat zo'n zo zo kastelein toch nog even... Je microfoon pakt en even wat gaat zingen. Ja, ja. En uh, ik heb in de weekend heb ik uh, ook nog andere zangers erbij geboekt staan. Dus dat is Dat is, ben je wel altijd bezig met, met de mensen iets te bieden. Ja, ben je ook zo'n kastelein waar Gerrit uit Brabant het net over had... ...zo'n kastelein die de mensen kent en die, die uh, weet ja. waar ze wonen... ...en hoe ja. het met ze gaat? Ik doe het... Uh, Ikzelf ik, ik, ik ben daar misschien niet zo heel goed in. Uh, ik doe het samen met mijn vriendin. Mm -hmm. En uh, die is daar heel erg goed in, die... die, die, die onthoud precies wat iedereen zegt, wat iedereen doet. In het. En die, die zeggen ook inderdaad... hé, hey, we ben jij geweest? met de jij gedaan? Met, uh, uh, hoe was het met je dochter? Uh, hoe, uh, dat soort dingen allemaal. Ja, dus daar gaat het ook wel... zeker in, in, de, in de cafés, denk ik. Misschien is dat een restaurant wel iets gaat, anders. Maar in de cafés gaat het er ook om dat mensen zich vertrouwd en gezien voelen. Ja. ja. ja. ja. En dat wat, ook inderdaad, dat, ja. wat een andere meneer zei... Dat die, dat die hele nieuwe trendy en, en luxe dingen... Uh, wel goed lopen... Ja, bij die strandtent is dat, hè? Dat stond inderdaad ja, vandaag het, in de Omdat, omdat, omdat uh, degenen die nog wat te besteden hebben... die komen toch naar, naar richting een richting bepaald milieu... dus die gaan zich allemaal centreren op, op dat soort tenten. Ja, ja. maar zeg omdat je eigenlijk de mensen jou... die nog wat te besteden hebben. Ja, en wil dat dan zeggen dat de cafeetjes, zoals jij er eentje hebt... dat die het het moeilijkst hebben? Ja, inderdaad. Dat, nee. dat, dat zijn de mensen waar de, waar de, waar de, waar de gewone man... Uh, een biertje komt drinken. Hmm. Ja, en als die uh, zijn geld uitgeeft een boodschap en dan, uh, dan komt hij geen biertje meer drinken. Nee. Hoe, hoe kan dat tijd gekeerd worden? Je zegt het heeft met de crisis te maken. Uh, uh, is het gewoon zitten en afwachten tot, tot het ja. economisch weer aantrekt? Of kunnen jullie als horecaondernemers, ondernemers ja. ook als kleine horecaondernemers... ondernemers ook nog iets doen om het dat tijd te krijgen? Het enige wat je doet door het, door het beter te doen is het andere is dat je je klant afdoet van een andere horecaondernemer... ondernemer. Um, dat is niet echt iets dat je zegt, mensen hebben, als het geld er niet is, dan is het er niet. En dan kun je dus ook niet meer mensen naar je kroeg toe halen. Nee, nee. Dus het is gewoon even door de zure appel heen en het uh, zo, uh, moet uitzitten. Ja, en dat ben jij wel van plan samen met je vriendin? Ja, zeker. Ja, zeker. Want het is leuk genoeg om een uh, kroegje draaiende te houden. Het is, het is geweldig. Ja. Het is het leukste dat er is. Daar wens ik je dan nog heel veel succes bij in de komende jaren, Johan. Dank je wel. En dank je wel voor het bellen. Zitten er nog veel mensen daar, aan de bar mee. trouwens, of niet? Sorry? Zitten er nog veel mensen aan de bar of zijn jullie dicht? Nee, ze die gaan mij nu dicht, Oké, okay, nou dan uh, opruimen en lekker slapen. Heel goed. Dankjewel, Jaan. Goeiedag. Dag. Dag. Dan heb ik aan de telefoon een andere horecaondernemer. Oud, goeienacht. Hoi. Hoi. Wat voor soort uh, uh, onderneming heb jij? Nou, ik heb een, uh, een café... En uh, daarbij nog een uh, 12 uur in de kelder van het café hebben we ooit gedaan. Mm -hmm. En dat, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat, ja, dat er zoveel failliet gaan is niet zo vreemd natuurlijk. En uh, waar uh, verklaar je dat uh, uh, uit, nou, dat er zoveel ja, horeca zijn? Het is jammer dat er voor mij een andere horeca onderdeel was, want die hadden eigenlijk een beetje de woorden uit mijn mond. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel zo dat het rook... Uh, het, het, ik zit 17 jaar in de horeca. Ja. Die euro die, uh, heeft een heleboel de nek omgedraaid. Ja. Daar kregen we op een bepaald moment, al zijn de horeca in zijn algemene schuld van. En ja, jullie Totdat prijzen zouden te hoog zijn. Overdreven. Ja. Nou, ik kan u vertellen dat bij ons ging de euro erin. Ik had nog heel veel problemen om de euro's te krijgen bij de bank, ondanks dat ik ze zoveel besteld had. Maar dat daar dit. Mm -hmm. En uh, op een bepaald moment kwam die euro erin, hebben we hem vijf oude centen omhoog gegooid, het biertje. Ja. Dus zoveel was dat niet, en daar hebben we ongeveer vier jaar mee gedaan. Dus ik weet niet waar ze die prijzen zo verhoogd hebben. Ik heb wel, wel aan de boulevard wat gemerkt dat ze daar heel erg bezig waren daarmee. Want waar maar zit jij? Want cafés als vragen kunnen vragen dat mag? niet maken, want die worden gecontroleerd door hun klanten. Mm -hmm. Die zijn welke... gewoon van zo duur ineens. Houd, mag ik je even onderbreken? In ja, welke tuur. stad uh, staat jouw café? In ja, welke stad staat jouw café? Ik zit zeg maar onder de rook van Den Haag. Onder de van, in Voorburg. In Voorburg, oké. Okay, en okay. dan, dan, dan situeer ik eventjes uh, de plek uh, waar, waar, waar, jij, uh, bedrijf, waar jouw bedrijf uh, gevestigd is. Ja, wij, zijn, wij zitten bij een brug met uitzicht op het water. Dat is een prachtig café, mooi terras erop. Mm -hmm. Het is eigenlijk best... Ja, je zit er niet voor niks 17 jaar, maar je merkt gewoon... Ja, laat zien, rook, dat rookverhaal ook weer... Je hebt niks te vertellen, het wordt gewoon erin gebracht. En ja, mensen die het wel doen, dat roken aan de bar en in de, in de bar, die uh, hebben geen last. Die zitten vol. Ja. En de anderen die het niet willen, of niet kunnen, of niet durven, die hebben een probleem. Ja, en jij hebt zo'n probleem? Nou, ik heb ik half-half heb niet meegedaan. Laat maar zeggen dat ik s'avonds na tien uur zei van nou zet de asbakjes maar op tafel, jongens. Want het is niet meer leuk. Weet mm -hmm. je, dan loop je wat uh, van die controles mis. Nu niet meer natuurlijk. Nee. Hoe nee. je dit gezegd hebt. Bij die brugtuin ja, voor de Die controleurs, die zullen wel op bed liggen. Al. Ja, die slapen vast. Maar in ieder geval dan... Uh, ja, de, de, de, een rookruimte gemaakt. En dat uh, kost allemaal een hoop cent. En, en ze, ze snappen het zelf niet. Nee. Want dan vraag je dingen. En dan zeggen ze van... Ja, maar meneer, dat weet ik niet. Dan moet u... Mag ik dan uw naam? Nee, die mag u niet. Want uh, dat doen we zo niet. Dat zijn hele rare dingen. Maar, maar... dat heeft dus ook... Uh, ja aardig meegewerkt, die rooktoestand. Uh, en ik merk, we hebben dat feestzaaltje beneden. Ja. Dat heb ik toen, 15 jaar geleden, de kelder helemaal verbouwd. Met geluidsisolerende dingen en weet ik veel wat. Mm -hmm. En ik merk gewoon dat je wel een verschuiving krijgt. Mensen wel één keer een groot bedrag uit willen geven. is heel raar. Maar dat de mensen wel zeggen, ja, ik moet op mijn kroeg moet bezuinigen. Dus wat, het, ja, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat mijn kroeg minder is gaan lopen. Maar dat daarentegen de... de het, het is maar één zaal. Het is, men die, die wordt of verhuurd. En dan ja. heb je gelukkig iets wat je opvangt. Want een ondernemer krijgt aan het einde van de maand echt geen uh, bedrag op zijn bank. Nee, maar die zelf creëert. Ik vind het wel fascinerend wat je zegt. Je zegt mensen bezuinigen op dat ene pilsje. Ja, bl blijkbaar. Maar organiseren wel één keer in de zoveel tijd een groot feest bij jou in de zaal. Ja, niet dezelfde ik... mensen dan. Hè? Dat zijn dan mensen die me weten dat ik feestjes, uh, dat mensen feestjes kunnen houden bij mij. Oké. Okay. En dan, dan geven ze. Maar dat is, dat is veel harder gaan lopen ineens de laatste jaren. En ja, er is eigenlijk qua, qua opzet niks veranderd. Dus dan merk ik, denk, en ik hoor het ook vaak dat mensen zeggen van, joh, moet je luisteren, uh, we gaan er niet zoveel mee weg. En toen dachten we, nou, mijn man wordt vijftig, daar geven we een feestje voor. Ja, dus eigenlijk verandert je cliëntele? Ja, min of meer wel. Maar ja. ik zeg het, ik heb natuurlijk, ik ben in de, in de gelukkige omstandigheid dat we die ruimte hebben, die we ook wel met eigen geld hebben moeten bouwen natuurlijk, maar... Aan de andere kant, als ik dat niet gehad had, had ik al weg geweest. Ja, hoe, hoe, hoe staan jullie ervoor, als, je, als ik het zo mag vragen? Hoe bedoel je financieel? Nou ja, ik bedoel, die, die verrestementen die, die nemen toe... Uh, gaat het bij nou ja. nog goed genoeg om het nog een tijdje vol te houden? Nou, ik, ik red me wel, omdat ik natuurlijk al 17 jaar erin zit... zijn de grootste schulden betaald. Ja, dat is waar. Weet je, Maar ik zou dat kunstje op haast gezegd niet nog een keer kunnen flikken. Ga je gewoon niet meer redden, weet je. Als ik weet dat ik, nou ja, ik durf wel wat te zeggen... Dat ik op een bepaald moment maanden had. dat ik 12.000 toen de tijd guldens. moest afdragen aan leningen. aan. Ja, ook de bestellingen dan wel. maar ja. alles bij elkaar. dat ik gewoon per, ja, per maand. 11.000, 12 12.000 gulden moest ik gewoon zo. bam, storten. Ja. Nou, dat kun je. ga je niet meer uithalen. Nee, dus zou jij mensen. Uh, eigenlijk niet adviseren om nu. anno 2011. nog een, een horecazaak te starten? Nou ja. Kijk, er is heel veel te koop. Dus je kan wel hele mooie winkels kopen voor heel weinig. En dat is natuurlijk wel interessant. Ja. Maar ik denk dat je, ja wat ik zie, je, je moet het, je kan niet, kijk het, het verhaal van uh, Ot en Sien, die een cafeetje beginnen en gezellig daar hun centjes verdienen, ik denk die tijd geweest is. Jij, jij was nog een, uh, een van de laatste de Mohikanen wat ja, dat nou, betreft niet helemaal zou zeggen, maar ik zie nu toch vaak mensen die met z'n tweeën zo'n cafeetje en de, wat ze ook vaak doen, omdat het een voor hun nostalgische achtergrond heeft. Ja. Zo van leuk. Ik heb wel eens mensen aan mijn bar die zeggen dan van, weet je, dat lijkt me nou zo leuk. Zo'n winkeltje wat u hebt. Zo hm. leuk. En dan kijk ik ze aan en dan uh, denk ik ja, dan zeg ik ja, is wel leuk, maar dit is nu toevallig leuk. Maar ik heb ook, uh, ik zit er 7 jaar en ik wil al wat meegemaakt met... Uh, Mafketels met witte neuzen op de wc die ik eruit gooiden, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, het is niet allemaal leuk, natuurlijk. Nee, het is niet zo romantisch als veel mensen denken. Nee, en die mensen die zien dat dan zo en die zeggen: Nou, dat zou ik ook wel willen beginnen. En dan, ja, dan zeg ik van ja, nou ja, je moet het zelf weten, maar ik zou het hier niet aanrijden, nee, Zeker nu nee, niet. Nee, maar nu je als 17 jaar actief bent, uh, uh, zeg je, ik, ik zie het nog een tijd uit. Ik vind het ook nog leuk, trouwens. Dat vraag ik me soms af. Ja? Soms vraag ik me... Ik ben nu net een week op vakantie geweest. Tien dagen. Mm -hmm. En dan kom ik terug. En dan ga ik vrijdag weer open. En dan word ik door klanten al gebeld. Mink uh, gaan we, uh, Maar het geeft enorm veel druk. hè? Het, een een ondernemer heeft enorm veel te doen. Het ja. is de inkoop. Het is de verkoop. Omgaan met mensen. Ja, dat geloof ik. Gaat, uh, het is een de woordschap. Een ja. goede dag. Oh, er moeten weer even bitterballen. Even dit, even dat gehaald worden. Uh, weet je, het is enorm... Ja, ik je bent wel, ik eigenlijk de hele dag in touw voor dat café. Of voor, voor zo'n horeca-zaak. Ja. Ja, ja, ja. En dan ben je twee dagen vrij. En die worden dan opgesla opgeslokt door de boodschappen te doen. De boekhouding bij te houden. Dus ja, ik, weet je wat het is? Ik vind het wel leuk. Weet je, als ik. Ik drink uh, niet veel, maar als ik s'avonds op vrijdagavond aan de bar zit met mijn vaste klanditie... Ja. of het terras is nog open en we zitten daar gezellig met een aantal mensen... of met gewoon vreemde mensen die daar hun bootje aanleggen met een heerlijk glaasje wijn... dan kijk ik in de rondte en dan zie ik in de ene hoek van de zaak die man met die krant... die de puzzel zit te maken. Aan hmm. de andere kant zie ik drie mannen een biljartje doen. Op het terras zie ik een ploegje mensen gezellig praten en dat zal u misschien raar in de oren klinken of niet, dan krijg ik een warm hart van. Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan denk ik, leuk hè. Want die tafel, die leestafel, die heb ik verzonnen. Ja, ja verzonnen is gelul. Maar ik dacht, dat vind ik leuk. Tranten erop, weet je. Dat ja. had iedereen al. Ja. Maar als je dan ziet dat mensen daar echt gebruik van maken... en daar lekker relaxed een krantje zitten te lezen... of een eigen gemaakt kopje soep nemen... Nou ja, u voelt het wel. Het, het, het bevalt me nog steeds eigenlijk. Uiteindelijk wel. Ja, ondanks dat harde ]ijn. werken. Ondanks die zorgen. Nou, dan, dan hoop ik dat je nog heel vaak zulke momenten hebt... dat je die mensen dat wijntje ziet drinken... dat je die mannen de krant ziet lezen en dat je die vrienden dat biljastje ziet leggen. Ja, ik hoop dat vaak. je dat nog heel lang volhoudt. Ik zal je nog één ding zeggen. Ja? Uh, het blijft een beroep. Je moet het leuk vinden. Als je het niet leuk vindt, je moet, je moet het voelen, weet je. Dat voelen je, je leuk, klanten boek, ook waarschijnlijk, toch? Ja precies. ja, precies. Ik hoop dat je het toch heel lang leuk blijft vinden. Oh, ondanks alles. Ik vond het alles. leuk om even zo uh, te ik praten. ook. Vond ik ook. Bedankt daarvoor. Ik ga mijn boekhouding weer doen. Nou, stel, nou sterk. <laughs> maak het niet te laat. Nee, natuurlijk niet. Tot een andere keer, hè. <laughs> Oké. Okay, dag. Goed. dag. Een tweet van uh, Klaas Meuwenhoord. Uh, je kan, uh, voor u liever gezegd, ja, je, niet te vrijpostig worden, hè. Ik heb er nog niet eens een uh, biertje op vanavond. Nee, uh, u kunt natuurlijk ook twitteren met de uh, hashtag uh, Casaluna. Dat deed Klaas Meewenoord en uh, Klaas schrijft... ja, die nieuwe trendy-tenten waar het over ging... Uh, daar moet echt een hele ploeg netwerkers achter zitten... met marketingsystemen, willen die kunnen overleven. Mevrouw Stekelenburg, goeienacht. Goeienacht. Bent u een uh, horeca bezoekster of bent u ook een horecaondernemer? Nee. En waar let u op als u naar een restaurant of naar een café toe gaat? Nou, ik wil dat onderwerp iets, iets breder trekken. Ja. Want de horeca is natuurlijk niet alleen maar de leuke kroeg. Ik denk, en dat heb ik ook net al even aangegeven... als je nu ziet het percentage van het aantal faillissementen... Mm -hmm. dan ben ik ook benieuwd hoeveel kroegen enzovoort enzovoort erbij gekomen zijn. He, dat percentage zegt me niet helemaal iets. Dat ja, dat Groot getal, maar hoeveel is er nou in Nederland bijgekomen? En dan doe ik bijvoorbeeld ook op het feit dat uh, met name in de buitengebieden, noem ik het al maar even, heel veel mensen bijvoorbeeld op dit moment een bed-and-breakfast gaan openen. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, dat, dat is allemaal leuk, maar dat betekent dat die mensen nooit mismorgens gaan ontbijten bij een andere tent. Nee. Want dat hoort nou eenmaal bij dat bed-and-breakfast. Ja, ja. En je, je ziet dus ook dat er een toename is van het aantal horecazaken. En ja, ik heb hotel... dat even voor u uh, nagezocht, mevrouw Stekelenburg. Ja, uh, het staat in datzelfde berichtje als uh, uh, het bericht... Uh, dat het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek uh, naar buiten heeft uh, gebracht. En uh, uh, daar staat dat 10 dat er in de, in de afgelopen vijf jaar... 10%, uh, een stijging is geweest van 10 Dus dat er 10 meer horecabedrijven zijn nu... vergeleken met vijf jaar geleden. Dus uh, de spoeling is inderdaad dunner geworden. De voeling is dunner geworden, maar ik neem aan, ik ken dat bericht niet hoor, dus ik doe het met uw informatie. Ja. Maar ik denk ook dat zij dan eens uit moeten splitsen, wat is, waar is wat bijgekomen en waar gaat er nou wat af? Dat geeft een veel be een zuiverder beeld. Mijn indruk is, en uh, ik, ik kom nog eens in het Nederland, ja. uh, dan zie ik toch altijd bomvolle terrassen. Dan denk ik, nou, dat is leuk. Maar zitten die hotels zo ook allemaal vol? We krijgen in de krant dagelijks allerlei aanbiedingen op mijn mail. Voor een prik kan ik uh, drie dagen naar, nou, vul maar in. Ja. Uh, soms met een diner erbij en, en dan ben je voor, voor zes tientjes, heb je twee overnachtingen, een diner en twee ontbijten. Dan ja. denk ik, ja... Dat, dat doen ze niet uit luxe. Ik bedoel, dat, daar, daar zit natuurlijk geen cent winst op. Nee. Eh, en iedereen heeft ook altijd... Dat zei die meneer hier voor mij ook al... Een beetje dat romantische idee van... Uh, als ik mijn baan verloren ben... Dan kan ik altijd nog zzp'er worden... En dan begin ik iets in de horeca. Want dat lijkt me zo leuk... En na een jaar constateren diezelfde mensen... of dat nou de snackbar is om de hoek bij wijze van spreken... of de Turkse pizzabakker ja. of iets anders... dat het ze niet gelukt is. En dan zijn ze dus weer failliet. En zij tellen wel mee in dit getal wat nu dus uh, genoemd wordt. En dat zijn van die infos... want ik denk, ja, het is een vak. Ik denk dat het een vak is om in de horeca te werken. Of dat nou de café is, dat restaurant, die bed en breakfast... Ja, en als je het als vak uitoefent en je hebt ook de vakkennis, dan heb je de beste, uh, uh, ja, misschien wel de beste manier te pakken om te overleven. Doe je het als een leuke hobby of vanuit een soort romantisch ideaal, dan wordt het moeilijker om te overleven, zegt u. En u zegt ook, begrijp ik uit uw woorden, uh, de spoeling is uh, misschien wel uh, uh, te dun geworden om, om allemaal te kunnen overleven. Nou oh ja, we concentreren met elkaar natuurlijk als je de cijfers moet geloven... dat we dit jaar, even over de vakantie gesproken, veel meer... en dat heeft dan weer te maken met het weer hè, naar het buitenland zijn gegaan. Ja. Zo'n all-inclusive, dat kost bij wijze van spreken, naar Turkije kost minder... als een, een bundelootje zonder iets, zonder iets, nice, huren in Nederland. Ja. Eh, bedoel, dus die, die, die concurrentie wereldwijd, we, we stappen allemaal zomaar even op Schiphol in... die, die is natuurlijk moordend voor een aantal branche's. En dan is het niet alleen dat het hotel wat geen gasten trekt... maar ook die strandend hè, waar mensen dan normaal op Tesla of op, uh, in Zeeland naartoe gaan... die krijgt minder klanten. Dus het is, het is, een, het is ook een wisselwerking. Kijk, dat, dat rookverhaal van de kroegen, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar toch zie ik dat op alle terrassen wel gerookt mag worden. En ja, dan is het mooi weer. Dan denk ik, nou, dan kan het ook. Ja, ze moeten het wel mee hebben. En ze hadden het deze zomer niet mee. Nee, dat is dus, ook een, uh, een reden wellicht... ...dat het op dit moment niet zo goed gaat in, in die horeca. Ja, nou De zomer ja, werkte niet mee, inderdaad. En u zegt, misschien zijn er wel te veel zaken... ...en dan met name te veel zaken door mensen die misschien toch het vak niet helemaal beheersen. Mevrouw Stekelenburg, dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Ed, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik heb het allemaal aangehoord. Ja. En ja, kijk, weet je wat er iets is, er zijn zoveel cafés. Ja. En als al die cafés naar nou wit-zwart is, dan moet jij zorgen dat je paars bent. Je moet opvallen. Je moet Mensen anders zijn. Mensen zijn nieuwsgierig. Mensen zijn nieuwsgierig. Ja, ja. Dus die gaan er naartoe. Maar, als je veel paars krijgt, dan moet jij eens zorgen dat je op dat moment weer terug gaat naar wit-zwart. Ja. Maar, er speelt namelijk nog een rol, en dat is hier niet verteld. Als je nou de parameters uitzet en je, uh, je zoekt referenties... Dan heb je bijvoorbeeld de supermarkten. Mm -hmm. De supermarkten hebben gebruik gemaakt van deze crisis. Die hebben daarop ingespeeld. Ja. Dus je zal merken: als mensen feestjes hebben of een gezellig avondje willen hebben, dat ze een hout bij de supermarkt gaan halen. De en niet meer naar de kroeg gaan? Ja, de supermarkten maken dan, die maken dan gewoon uh, per, per, per, per week of per maand 2 ton of 2 tot 4 ton meer omzet. Dat is gewoon statistisch bewezen. Ja, ja en dat gaat dan te, voor een deel ten koste van de horeca. Uh, ja. Daarna zeg je, je moet opvallen, je moet anders zijn. Ga ja. jij uh, ja. het, uh, altijd op zoek naar cafeetjes of naar restaurants die anders zijn dan de anderen? Ja, maar ga, ga, ga zelf maar. Ik bedoel, cafeetjes zijn er ge genoeg. Ik rijd nu naar huis. Ja. Ik, kijk, ik, ik, woon, ik, ik woon niet meer in Middenbeemster. Maar ik zie de koeien niet. Maar als je nou een paarse koe ziet, dan valt het je op. Ja. En dat ga je, en dat ga je doorvertellen. Oh, dat ben ik benieuwd. Dat wil ik ook zien. Ja, Als er ja. veel paarse koeien is, dan is het precies de tijd om te scharen of op iets anders. Zeg, Red, dus dat... Ben jij laatstelijk nog in een café of in een restaurant geweest waarvan je zegt... Uh, nou, die waren toch wel zo apart of zo uitzonderlijk leuk? Ja, de laatste tijd, de laatste tijd niet, maar uh, dit is gewoon, uh, ja... Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Kijk, het, het, het, het bepaalde gewoontepatronen, die zie je niet meer. Hoe bedoel je? Ja? Gewoontepatronen. Als je nou eens naar je neus kijkt... Ja. Die, die zie je nou. Maar normaal valt het niet op. Omdat mm -hmm. het een gewoontepatroon is. Zodra je iets op gaat vallen, dan word je nieuwsgierig en dan ga je er naartoe. Cafés restaurants moeten meer ah, opvallen, ja, dat, zegt Ed. Ja, nou, en de mensen die dus elke week naar de kroeg gaan... En die niet meer gaan, die gaan het nu zo doen. Die sparen het op. En die gaan één keer per maand, dit weekend, gaan ze uit. Ja. Dus het zijn, uh, het zijn pieken en dalen. Het is niet meer continu. En dat en kennen een, een, een, een, een gemiddelde horeca, die volhouden. Er is een hoop concurrentie. maar ja. de taxiwereld wel. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. En dus ik allemaal, ga je. Allemaal, allemaal goudzoekers. En, en, de andere, en volgend jaar zijn ze failliet. Het, ik ga je uh, bedanken voor je telefoontje, ja. want het is bijna twee uur. Dank uh, voor het ja, bellen okay. en rij voorzichtig verder. Ja. En ik bedank u allemaal voor het luisteren en natuurlijk vooral ook voor het meepraten. Ik heb toch wel wat meer inzicht gekregen in waarom het uh, uh, af en toe zo moeilijk gaat in die horeca. Dank daarvoor voor al die inzichten. Morgen vanaf middernacht een nieuwe zomereditie van Casa Luna dan met Henk Sjoerd Oosterhof. En hij presenteert dan het gesprek dat Klaas Drupsteen had met hersenonderzoeker Eveline Kroonen. En vrijdag u is er een nieuwe aflevering van Zomernachten. Dit keer met FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Straks klinkt de nacht anders hier op Radio 1. Dankzij Rolkoeners. Heel veel genoegen daarbij. En wat Luna betreft heel graag tot morgen. Goeienacht.